Martin, Ooi die speelt morgen in de uh, protestantse kerk op het kerkplein en dat uh, is uh, ja is dat weer een nee het is niet het eerste concert hè dat is uh, al nou, weer... ja het is een beetje merkwaardig we hebben natuurlijk de coronatijd sorry gehad. u hoort trouwens meneer Willem Stroman welkom meneer Stroman Willem fijn dat u Roman. er bent ja nee het is zo we hebben natuurlijk vorige keer ons ons concert helaas op het laatste moment niet kunnen doorgaan... wegens een ziekte van een van de spelers. Dus morgens om half elf, ochtends, zonnige rond... krijg ik een bericht dat het vanmiddag niet kan doorgaan. Dus we konden niets, niets meer annuleren. Dus er zijn een heleboel mensen geweest te vergeefs. Ja. Dus is dit eigenlijk ons eerste uh, concert van, van dit jaar? Ja. Ook als nieuwe stichting. Ja. We zijn met de nieuwe stichting Bestuur, laat ik het zo zeggen... Ja. De, de mensen hadden dat twintig jaar gedaan en zeiden van we willen niet dat het stopt, we willen kijken kunnen we het overdragen. En ik ben een van de vier bestuursleden. En ja, op de televisie zou je het kunnen zien, maar helaas kun je het op de radio niet zien. Maar ik heb twee petten op mijn hoofd. Ja, ja ik zie ze inderdaad, ja, die twee goed, petten. Ja, de, ja. Mijn ene pet is dus ik ben de organist van de Protestante dorpskerk hier in Zandvoort, ja. op Zandvoort. En de andere pet is dus bestuurslid van de stichting Classic. Classic. Concerts. Ja. Nu hebben wij een geweldige overeenkomst tussen de Formule 1 en tussen de classic concerts. Namelijk bij de Formule 1 spelen alleen de beste coureurs doen mee. Ja, en dat hebben, hebben wij ook. Ja, natuurlijk. Dus. En Martin Oei is daar één van. Ja. En wat ik persoonlijk erg fijn vind. Het is nog een piepjonge, hij is net 324. En hij is op 9-jarige leeftijd begonnen. Op 12-jarige leeftijd gaf hij concerten... in het Concertgebouw. Op 16-jarige leeftijd al. heeft diverse prijzen op diverse concours gewonnen. heeft een enorme interesse ontwikkeld... in historische instrumenten. Nou, dat spreekt mij als organist aan... want ik speel eigenlijk ook alleen maar op... Ja. historische instrumenten. Ja, is maar hij dus ook. Ja. Zelfs zo dat... Moet ik even spieken? Hoe was het ook weer? Uh, Frits Janmaat toonaangevende uh, piano-restaurateur in Nederland... die dus zelfs een van zijn instrumenten gerestaureerd... aan Martin Oei geschonken heeft. Want ja. die is voor jou. Dan, nou, dan, dan, dan moet je wel wat kunnen, want dat geeft iemand niet zomaar weg. Dat, dat is het, ja. ja, ja, dus, ja, ja. En uh, dat gaat over een, een Erard vleugel Dat is een Frans uh, piano uit begin 19e eeuw, dus 18 zoveel... En die piano is dus een tijdgenoot van Chopin. En het is er heel bijzonder om de dus muziek van Chopin... niet op een moderne vleugel te spelen, op maar op een oud instrument. Nu worden er tegenwoordig ook replica's gebouwd. Maar als je dus een echt historisch instrument hebt... hij moet dan opnieuw besnaard, dat is dan wel zo. Maar ja. je hebt dan toch een authentiek instrument. Ja. Heel bijzonder. En Martin Oei mag zich gelukkig prijzen dat hij zo'n instrument in zijn bezit heeft. Ja. Niet eens gekocht, maar gewoon gekregen. gekregen ja. Maar goed, het is sowieso bijzonder dat Martin Oei... die dus niet de eerste de beste is... Ja. Uh, zich gecommitteerd heeft om te komen spelen in uh, ja. deze kerk. Ja, zeker. Ja. Ja, dat is toch wel bijzonder geweest... dat, dat, voor, dat we dat voor elkaar gekregen hebben. Ja. En we kijken met grote belangstelling uit naar Martin. Ja. Uh, hij is al van de week even de, op de vleugel bij ons geweest... Dus het is, het is een leuke man, het is een leuke jongen, hoe noem je dat? En, ja. Maar hij heeft dus, behalve het piano spelen ook dat hij zegt, ik wil het piano spelen... en het belangstelling voor de piano promoten onder de jeugd. Ja. En hij heeft dus een aantal jonge filmmakers hij heeft die uitgedaagd... om filmbeelden te maken over het leven van Frans Liszt. Want bij Martin, een van zijn grote liefdes... is de muziek van Frans Liest. Ja. Ja. En Tom en Jerry in de tuin der lusten, ja. wordt opgevoerd. En er zijn dan filmbeelden. Dus een gigantisch scherm staat daar in de kerk morgen. Oh, ja. Zo? Uh, dat is wel van de kerk zelf, maar hij brengt zelf zijn eigen materiaal mee... om, om daarin te om stoppen. Te stoppen. Dus hij brengt zijn eigen filmbeelden mee. Dus er is ook iets te zien. Het is niet alleen maar de piano die je morgen hoort, vleugel... Maar je ziet dus ook de filmbeelden... die dus een aantal jonge filmmakers van de Amsterdamse filmopleiding zeg maar hebben gemaakt... in samenwerking met hem. En het is dus te zien morgen. Ja. Dat is een experiment. Nou is, uh, Tom en Jerry, uh, zijn Tom en Jerry natuurlijk niet de eerste de beste. Hè? Want ja. ik bedoel, wie kent niet de tekenfilms van Tom en Jerry? En ik weet ook dat, uh, de, dat er altijd... Prachtige muziek. Want het gaat natuurlijk dramatische scènes zijn er soms. Van die twee die elkaar helemaal kapot vechten. Maar ja. daar hoort natuurlijk ook dramatische muziek bij. Dat dus... is bij Liszt het geval natuurlijk. Ja, dat is en ook zo. Daarbij is Liszt natuurlijk op zich een heel bijzonder mens. Uh, als pianodocent was hij een onuitstaanbaar mens. Sarcastische opmerkingen tegen zijn studenten. Maar... In de, in de filmbeelden wordt uitgebeeld... dat Liszt op een gegeven moment zijn vrouw verlaat... en er met de jongere vriendin er vandoor gaat. Er wordt uitgebeeld... dat hij op een gegeven moment tot inkeer komt... in die zin... dat hij stopt met zijn piano recitals, Hij stopt met het geven van concerten. Hij bekeert zich tot het geloof. Wordt een ontzettend fanatiek, gelovig mens. Uit die tijd heb je ook de via Crucis van Liszt. En... Dat is een, een, een veertiendelig stuk waar dus het leven, het, het leidensbeeld van, van Christus uitgebeeld wordt. Wars van iedere uh, uh, pianomakerij, van iedere virtuositeit. Het, het gaat, dat gaat heel kalm en het gaat heel rustig. Ja. En daarin herken je niets... Van, van de oude liest. Ik heb zelf ook mogen zeggen: het gespeeld. Dus het, het is een uitdaging om met zulke stukken bezig te zijn. Ja. En Martin, Oei natuurlijk. Ja, natuurlijk. En het is een jong mens. En het is natuurlijk prachtig dat zo iemand, zo'n jonge, jonge jongen, zeg maar, zich gefascineerd voelt door deze muziek. Ja, ja, ja. zeker. Ja. ja. Maar goed, het, het, het is uh, morgen uh, wel mooi weer. Maar ik zou toch echt uh, iedereen die zegt: van nou, ik hou van mooie muziek, willen uitnodigen om naar de kerk te komen. Ja, maar dat concert is om drie uur. Ja. Stel voor dat je morgenochtend. Ik rijd hier zondagochtend wel eens s morgens om acht uur met mijn auto richting Haarlem voor mijn werk. En dan staat het eigenlijk al in de file om, om, om Zandvoort binnen te komen rijden. Nee, ja, maar neem dan de, de, het openbaar vervoer, hoor. Kan je ook, maar ik bedoel gaan. maar. Je moet op of tijd Als je morgen vroeg naar, naar Zandvoort komt... heb je de dag de tijd. Ja. Om Ga je eerst lekker. nog leuk uh, andere dingen doen? In en de aan... afloop kan je ook nog. Het is ja. nog tot 11 tot uur avond. Zeker. Is het, is het heerlijk? Er is van alles te beleven. Daarom? Dan ja. is het zo dat de financiële proporties... die hoeven geen, geen rol te spelen. Ja, wij vragen het, het ongelooflijk lage bedrag... Vijf euro. Je, je kan het bijna niet uitspreken, Vijf <laughs> euro. <laughs> <laughs> Voor de mensen. Ja. En... Voor dat geld. Nou is het, wij bestaan natuurlijk ook van, van, van subsidies. Dus dit zijn niet de echte kosten. Nee. Kijk, alleen het stemmen van de vleugel zou je er al niet van uit kunnen halen. De huur van de kerk wordt wat voor ja, betaald. Ja, vergeten dus mensen wel. Er is, dus er moet wel betaald worden voor Er zijn Er zijn onkosten. Dan de pianist zelf. Mag die ook wat. Ik weet van mezelf als organist... ja, je krijgt een bedrag voor een concert... Hoeveel uren voorbereiding heb je daar zelf ingestopt? Vijftig, ja. honderd? Dat, dat wordt niet uitbetaald dat hoor. Zie je nooit, dat zie je nee, natuurlijk nee. nooit terug. Nee. Dus dat is bij zo'n Martin ook. Dus, dus ieder bedrag wat je zo iemand geeft, is altijd maar een, een, een, een bijdrage tot, ja. tot zijn bestaan. Hij weet dat zelf natuurlijk ook. Maar dat geldt voor Martin en het geldt voor mij. Onze liefde voor de muziek. Het is dermate groot dat we zeggen. Wij hebben de behoefte. Martin heeft zich gespecialiseerd in 19e-eeuwse componisten. Liszt, Chopin, en, en, noem het allemaal maar op. Daar heeft hij zich in gespecialiseerd. En de liefde voor, voor de mensen voor wie die speelt. Ja. Dat is ook wat. Je speelt echt voor, voor de mensen. Je ja. geeft de mensen een goed uur ja. met, met muziek. En, nou ja, ik. ik ik kan het aanraden. Ik, ik, ik heb Martin Oei al een keer eerder gehoord ja. in de kerk. En het is ja. een, echt een bijzondere manier van spelen wat hij heeft. Ja. De man zijn, zijn hele zijn zit erin. Ja. Als ja. ik het zo kan ja. zeggen. Ja. Toewijding tot ja. muziek. Ja. Toewijding tot de mensen voor wie je speelt. En Zeker. Dat is iets en en, voor, vijf euro, hebben en dat voor vijf euro. We hebben En dat voor vijf euro. Dan komt er als mensen zeggen van ja, liefst is ook maar liefst. Er komt dus ook nog een ballade van Chopin, komt er tevoorschijn. Ja, de ballade Chopin in G. Klein, opus 23, wordt ook nog gespeeld. En van Schumann, een liefdeslied, ook nog. Ja. Dus het is niet helemaal liefst, Liest Nee, <laughs> maar is, nou ja, dan is er voor ieder wat uh, er is echt, te luisteren. Ja. En wel en allemaal beleven. in zijn, zijn stijl zijn en zijn, stijl. zijn liefde ja. voor uh, ja. 19e eeuwse pianomuziek. Ja, dus. Nou ja, ik zeg, uh, gaan... Wij gaan, wij, wij komen. Gaan. Ja, u moet gaan. Het is, de kerk is open, Min, minstens vanaf uh, half drie. Half drie en om drie uur begint drie uur het concert. Begint het concert. Ja. En er is we... ook nog een kleine pauze waar mensen altijd ja. nog een kopje koffie en een kopje ja, hoor, thee er is kunnen. Koffie, ja, thee. Ja, het is ook heel gezellig altijd uh, bijeenkomst van iedereen die elkaar Absoluut. ziet. Ja. Nou, ik wens u veel succes morgen. Ik, ik, ja. Helaas kan ik er niet bij zijn. Nee, ik, ben, nee. uh, ik heb al een afspraak. En, uh, nou ja, daar Die kan kun je, je afzeggen. Nee, nee, nee, nee. nee, ik heb koff verkopen <laughs> oh, op het Gasthuisplein nee, ja, ja, ja. En daar sta ik met mijn auto. Dus ik kan ja. niet roepen van nou, de groeten zoek even, het lekker uit. Ik ga even nee, weg. Dat nee, gaat nee, helaas nee, nee, niet. Nee, nee, nee. Maar ja, volgende keer ben ik er graag weer bij. Wij hier, nee, want... organiseren ongeveer één keer per maand. Ja, in de zomer is er even een recess. Even een pauze. Maar ongeveer, uh, ongeveer één keer per maand. Ja, dan, de derde zondag van de maand. Is er een weer een concert? En meestal in de dorpskerk. Dat is toch een beetje ons vast uh, Zeker. podium. Zeker. Maar goed, bij, de, bij het volgende optreden komt u gewoon weer hier naartoe en dan komt u zich weer melden ik, en ik het weer verteldig. Hartstikke ik veel goed. Te vertellen. Goed zo. Dank u wel voor uw komst. <lacht> Tot ziens en heel veel succes. Tot succes morgen. morgen. Zeker wel. Ja.